Een half, uurtje, een half uurtje erbij werd, werd gevraagd en ga ik weer zeggen wie ik ben? Nou, vraag het maar. Mijn naam is Sivonne Hagen aan Ratenband. Ik ben die ik ben en vandaar wil ik dat wat ik ben met andere delen, al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En juist op deze meditatie die helemaal over de vrede gaat... En Uiteraard altijd de vrede in jezelf. Zou ik willen verzoeken. Adem even het licht van de kaars in. Licht van de zon. Van een lamp. Adem dat rustig in. Of zie je het voor je. En ja, dit tweede deel over de vrede. Voor mij begint te denken over de vrede. Altijd over de vrede in jezelf. En mag ik je verzoeken eindelijk eens op te houden met het nietszeggende onbenullige zwijgen, een nietszeggende stilzwijgendheid, een gemopper, een gescheld, een getier. Nou, noem maar op een woest zijn, een kwaad zijn. Ja, waarom eigenlijk en waarover eigenlijk het steeds maar weer... De negatieve dingen bij de ander in jezelf denken en daar voren halen. Heb je niet in de gaten dat je over jezelf denkt? Dat dit precies die zogenaamde vervelende dingen zijn die je bij de ander denkt te zien, maar waar je bij jezelf aan dient te werken. Je gelooft het niet, hè? Het is niet zo, zeg je. Want de ander en jij... En dan komt er een heel verhaal. En je gaat je gelijk halen... En het liefst op haar de toon. Je gaat ruzie maken... En voel je goed. Je hart gaat als een bezetene tekeer. Kun je je voorstellen hoe dat veranderen is? Voor de mensen die zien die werkelijk zien, heb je jezelf op een zeer onvolwassen wijze neergezet. Je mag werkelijk van geluk spreken als je een partner hebt die jou daarin laat en die niet terugschreeuwt. Kijk eens goed. Misschien heeft jouw partner, je man, je vrouw, je zakenrelatie, je buren, nou, noem maar op, je kinderen, de wijsheid om eerst bij zichzelf na te gaan, om te kijken of je wellicht gelijk hebt. Die zorgvuldig kijken... Of er een reden bestaat voor dit stilzwijgen, voor dit gemopper. En als je geluk hebt en die andere is wijs, dan kun je wellicht horen krijgen. Ik heb zorgvuldig naar je geluisterd. Ik heb al je brieven, al je mails, al je argumenten gelezen aangehoord maar weet je ik kan er niets mee dit voert je terug naar jezelf en misschien luister je nu wel naar deze lezing En misschien herken je je in die woede uitbarstingen. misschien herken je jezelf in het onbenullige stilzwijgen, alsof de ander vanzelf moet weten wat jou beroert, wat jou dwars zit. dan mag je werkelijk van geluk spreken, dat er nog zoveel wijze mensen zijn, die jou daar, zoals gezegd, daarin laten. En eigenlijk is dit, dat ze zo van jou houden, dat ze jou daarin laten. Dat ze zien, dat al jouw uitingen, Uitroep van jouw zelf zijn. Het hoort bij jou. Ze kunnen er niets mee. En als ze van je houden, en dat zullen ze, gezien hun wijze gedrag, dan zullen ze voor zich zien, dat het, dat het je waarschijnlijk eens duidelijk wordt dat je jezelf tegenkomt. Want zij begrijpen dat jij de ander met dwang wilt veranderen, wilt manipuleren, maar ze begrijpen ook dat jij het alleen maar over jezelf hebt. En dat je wanhopig op zoek bent naar jezelf. Tja, de vrede in jezelf. Het zijn dus de mensen die deze wijsheid kunnen opbrengen. Om de vrede uit te breiden. De vrede uit zichzelf te laten stralen naar anderen toe. Die de wijsheid hebben. Om niet terug te schrijven. En die de wijsheid hebben. Om niet hun gelijk te willen halen. Het maakt hen niet uit. Of ze wel of niet gelijk hebben. Ze weten het. En als ze het niet weten, bemediteren ze het. En dat is voldoende. En dat wetende zal het jou wel weer woest maken. Deze wijsheid is voor iedereen weggelegd. Of laat ik zeggen, het is nooit weggelegd. Het ligt in jezelf besloten. Je hoeft het alleen maar te herinneren, naar boven te halen. En je was het toch zomaar vergeten. En hoe je dat doet... Zorgvuldig kijken waar jouw wrok ligt. Eerlijk naar jezelf kijken. Volslagen eerlijk zijn naar jezelf toe. Om dan over jezelf heen te stappen. Willen mensen dit? Nou, velen wel hoor, gelukkig maar. Heel veel mensen willen dolgraag van dat gedoe af. En willen in de vrede van zichzelf leven. Ze denken alleen dat ze die vrede kunnen afdwingen bij de ander, om de ander te vertellen hoe te leven. En als ze de ander zo hebben gekregen, dat die ander doet wat zij willen, dan denken ze dat ze de vrede hebben bereikt. Maar ze hebben dan juist helemaal geen liefde meer voor die ander. Want die ander is een slaafje van hen geworden en ze hebben daar een dédain voor. Dus er is helemaal geen liefde meer in het spel. En ze denken dus dat ze zo de vrede hebben bereikt. Maar het is niet waar. Want de vrede kan niet afgedwongen worden. En de vrede kan niet met angst bereikt worden. De vrede kan alleen bereikt worden met alle liefde. Die mens dus, die het moeilijk met zichzelf heeft, die anderen zijn wil wil opleggen, die geen enkel gevoel heeft in feite naar anderen toe, is zelf een willoos slachtoffer van de angst. om de vrede te bereiken, dit nagedacht te worden over de angst, dit nagedacht te worden over de liefde. Komen al die gedachten voort uit angst, uit woede, uit wanhoop, terwijl jij denkt dat je juist uit zorgen voor die ander op die wijze denkt. En dat je daarom denkt dat het liefde is dat je zorgen hebt. Maar weet je, dan ga je voorkomen voorbij aan de verantwoordelijkheid van die ander. Maar we gaan weer even terug naar jouw gedachten. Jouw gedachten die uit de moeder kwamen, irritatie, al jouw gedachten komen op dit moment niet uit dat punt vandaan dat liefde genoemd wordt. Als je meegaat in de gedachten, dat je jouw gedachten vanuit de illusie laat komen. En je zult je wellicht afvragen hoe dat mogelijk is. Want jij hebt je gedachten en die zijn er volgens jou. Maar die gedachten komen vanuit de illusie. Het zijn de gedachten die voeren naar onrust, naar woede... ...naar onvrede, naar dat wat je op dit moment niet bent, maar wat je wel een andere duidelijk laat zien. Je laat anderen nu duidelijk zien dat wat je diep binnen in jezelf niet bent. Je laat zien een woest mens, een onrust, een volslagen onvrede, dat is wat je diep binnen in jezelf niet bent. Maar als je nu even met mij meeloopt. Jouw gedachten in. Dan zie je binnen in jezelf. Een rustpunt. Een klein stipje. Waarvan jij wel, jij wel wist dat het bestond. Maar wat je al zo lang had weggestopt. Maak dat kleine stipje. Nu is groter en groter. En zie dat het helder licht wordt. Stop jouw gedachten daar eens in. Ja, hoor, dat kan zomaar. Jij bent de baas over je eigen gedachten. En jij kunt ook jouw gedachten vanuit dat kleine stipje laten komen. Zie dat dat stipje groter en groter wordt. En dat het helder licht wordt. En vol daar eens in. Oh, je durft het even niet. Je denkt dat je in een pijloze diepte terechtkomt. Je denkt, nou, ik zit nu uh, in die illusie, dan weet ik tenminste dat ik met mijn beide voeten op de grond ben. Maar het is niet waar. Lieverd, het is niet waar. Juist in die illusie zweef je. En ga in dat licht. Dan kom je met de beide voeten op de grond. Nou, zullen we dat samen doen? Hou mijn hand maar vast. Dan gaan we samen. Ja, ook dat kun je je voorstellen om een hand vast te houden. Maak de sprong maar en spring in dit licht. En kijk, je bevindt je er middenin. Voel die zuil van het licht dat om je heen zit en zie je dat je mij mee niet meer nodig hebt. Je staat nu werkelijk op vaste bodem en voel je heerlijk en vol liefde. En je voelt dat je opgenomen wordt in dit liefdegevoel, in dit lichtgevoel. Hoe lang is het niet geleden dat je je zo gevoeld hebt? Laat je emoties maar komen hoor. Het moet er toch allemaal uit. Al jouw emoties worden opgenomen door dat licht... Voel dat het, dat het er op een gegeven moment niet meer is, die emoties, dat verdriet, die woede. En dit is nou precies wat die emoties wilden opgenomen worden in jouw licht. Voel wat je bent, wat je nu bent, wat je werkelijk bent. En voel dat jij zelf dat licht bent. Je bent zelf in staat... Om dat licht te zijn. En kijk even achterom naar die problemen waar je mee bezig was, en dat geschreeuw en dat gedoe. Zie je hoe onbenullig ze zijn. Vooral nu je ze in jouw licht gelegd hebt. Dit is wat je bent. Dat andere uit die illusie. Dat is wat je niet bent. Neem de verantwoording voor jouw gedachten. En zie dat jij het was waar je over nadacht. En zie dat jij het was wat je bij de ander wilde neerleggen. Het is niet de ander. De ander was jouw spiegel. Die je nu eerst in tweeën zag, jezelf en... De ander, en het leken er twee, en zie dat het nu één geheel is geworden, door dat licht. Zie dat je zelf de pijn was die je uitschreeuwde. Maar zie ook dat die gedachten uit die illusie niet onbenullig waren. Je hebt ze geuit, en je hebt ze uitgeschreeuwd in je binnenste, en je hebt ze begrepen. Ze waren nodig om jezelf weer terug te vinden, te herkennen. Dank die gedachte daarvoor en zie voor je dat je altijd de beslissing kunt nemen om alles wat je denkt, uit dit liefdegevoel te laten komen. Dan ben je wie je werkelijk bent. Zie je hoe belangrijk het is dat alle mensen vanuit zichzelf, vanuit hun eigen vrije wil, kunnen besluiten om hun gedachten vanuit de liefde te laten komen. Zie je dat het in feite een hele kleine gedachte is om jezelf neer te laten dalen? In het licht dat jij zelf bent. Dat er helemaal geen moeite voor, voor gedaan hoeft te worden. Het is een proces dat zich gewoon binnen in jouzelf afspeelt. Maak die, spring, maak die sprong in je eigen licht. Dat is de vaste voet onder de grond voelen. Dat is het gevoel wat je eens hebt gevoeld, die liefde. Dan kom je weer terug in jezelf en dan kun je zo emotioneel onder worden. Want hoe lang is het niet geleden dat je die liefde gevoeld hebt? Die kun je niet afdwingen bij niemand, alleen maar in jezelf voelen. Al is er maar één die naar deze lezing luistert. Die deze woorden tot zich neemt. Hierover nadenkt. En denkt, nou vooruit, wat heb ik te verliezen? Ik ga het gewoon een keer doen. Misschien heeft dat mens wel gelijk. Misschien krijg je die gedachte op een gegeven moment. Want je weet toch heel goed... Dat je met al die onvrede en die ongein om je heen niets kunt bereiken. Je moet alles afdwingen. Eer moet je afdwingen, wil je. Je wil macht afdwingen. Je wil gezag afdwingen. Nou, want het kost zoveel moeite, zoveel energie. Daar kun je behoorlijk ziek van worden. Nou, en daar gaan dus ook een hele hoop lezingen van mij over... Om je dan ook weer terug te brengen. Maar zie je hoe dat werkt. Dat jij bepaalt wat je met je leven doet. Niemand anders. Niemand kan daar invloed op hebben. Net zoals jij geen enkele invloed op een ander kunt hebben. Oh, je kunt het wel denken. En anderen zullen naar je pijpen dansen. Maar zullen ze echt van je houden? Werkelijk? Misschien die ene persoon die jou laat... Die jou laat, maar dan ook vanuit de liefde, werkelijk vanuit de liefde, die dit zelf ook heeft meegemaakt. Die de weg kent. En die desondanks jouw geschreeuw, jouw woede uitbarstingen, je manipulatieve gedrag, je vermeende macht, toch van je houdt omdat die persoon naar jouw ziel kijkt en niets te maken heeft met jouw stoffelijk gedoe hier op aarde, maar gewoon van jouw hout om wie je werkelijk bent. Zie je hoe groot die liefde kan zijn op aarde? Zie je hoe belangrijk het is dat alle mensen vanuit zichzelf, vanuit hun eigen vrije wil, besluiten om hun gedachten vanuit de liefde te laten komen. Die liefde verbindt ons met elkaar. Die angst niet hoor. Het is een illusie die je... Leer om je naar je liefde toe te laten gaan, dus het heeft wel degelijk een functie, maar ga daar niet middenin staan. Het helpt je niks, het is eenzijdig en het is altijd hetzelfde. Het is een hoop gekrijs, een hoop gedoe en het stelt niks voor je. Maar het leven vanuit die liefde, dat is werkelijk een ander leven. Ze hebben dan de mogelijkheid om vanuit verschillende richtingen hun standpunt te bekijken. Dus de mensen die de gedachten vanuit de liefde laten komen. En ze laten zich niet meer meevoeren door de gedachten die uit het kwaad komen, die uit de angst komen. Want dat zijn juist, zoals ik net al zei, de eenzijdige gedachten. Terwijl de gedachten die uit jouw liefde komen veel standpunten bekijken. Dus met andere woorden, jouw gedachten zijn bereid om verschillende perspectieven te bemediteren. Dan komt er een rust over je en ben je niet meer bezig om de uitkomst van jouw denken op een ander neer te leggen. Jij straalt vrede uit en je bent vrede. En als wij mensen dit met elkaar doen, dan komt de wereld tevreden vanzelf. De onvrede is slechts één gedachte verwijderd van de vrede. De beslissing om in de mens zelf de gedachte uit de liefde te laten komen. Dat is alles. Dan is het zo, dat wat je uitstraalt, je ook weer aantrekt. Dan pas zullen mensen willen zijn wie jij ook bent. Vrede. Een mens met vrede in zichzelf. Een mens die de liefde in zichzelf heeft gevonden. Een mens waar alle mensen van houden. En die niet meer van jou houden uit angst. Dan heb je met liefde de mensen om je heen zomaar veranderd. Zonder dat je dat op hen wilde leggen. Want dan gaat het vanzelf. Nou, en dan eh, nogmaals, lieve mensen, wil je mijn lezingen beluisteren? Ze staan er allemaal op, op Ja, misschien heb je wat vragen, mag je stellen hoor. Het is allemaal goed. En ik bedank je hartelijk voor het luisteren. Misschien heb jij er wat aan. Jij, die heel speciaal is. Want je kunt net die ene zijn die de balans omgooit naar positief of negatief in de wereld. Zo belangrijk ben jij. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!